De Europese Unie, buitenlandse arbeiders, allochtonen... maar voor alles de islam en de representanten daarvan. Premier Rutte laat weten dat hij zich niet herkent... in het doorschaapgeschetste beeld van de PVV. In Velsen-Noord woedt een zeer grote brand bij een afvalrecyclingbedrijf. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Bij het bedrijf ligt veel oud papier opgeslagen. Ook worden er houtpulp en plastic verhandeld. De brandweer in Velsen-Noord verwacht lang bezig te zijn met blussen... Een container met diesel wordt in de gaten gehouden. De politie adviseert mensen onder de rookpluim om ramen en deuren dicht te houden. Er is geen direct gevaar voor omliggende panden. De SGP en de VVD zijn het op de meeste punten eens... heeft premier Rutte gezegd bij een bezoek aan de SGP Jongerendag. Hij stelde dat er meer verschillen zijn tussen de VVD en de SP. Rutte ontkende dat hij op de SGP Jongerendag was om de banden aan te halen... Het kabinet heeft in de Eerste Kamer de steun van de SGP nodig. Vijf Taliban-strijders die vastzitten in het Amerikaanse gevangenenkamp Guantanamo Bay... worden overgeplaatst naar Qatar. De vijf zitten al tien jaar vast in de legerbasis op Cuba. Hun overplaatsing is onderdeel van het Amerikaanse plan... om de Taliban aan de onderhandelingstafel te krijgen. Amerika wil een vredesovereenkomst tot stand brengen... tussen het Afghaanse bewind en de Taliban voor eind 2014... als het land zijn troepen terugtrekt. Het weer bewolkt, maar overwegend droog. Maximum temperatuur 13 graden. Morgen eerst grijs, maar later ook zon. Dit was het NOS Journaal. ALB verkeersinformatie Op de A1 van Amsterdam, de Amersfoort, staat tussen Knopend Diemen en Knopend Meidenberg een file van 4 kilometer. Daar staat een auto stil, de rechterrijstrook is dicht. Magazine. Mag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 Goedemiddag, Carré. Inmiddels onder de parasol, want het is hartstikke warm. We zitten in een soort broeikas, maar wel gezellig. Dick Matenaar hier aan tafel. Hij verstripte of maakte een beeldroman van het uh, prachtige boek uit uh, 1923 van Theo Thijssen, Kees de Jonge, inclusief de Zwembadpas. Daar nog veel op moeten oefenen op de zwembadpas zelf? Of? Nee hoor, dat is, uh, ah, daar wordt ze overdreven die zwembadpas. Ja, dat is legendarisch, maar je valt gewoon, het is eigenlijk schaatsen zonder dat je schaatsen aan je voeten hebt, vind ik. Hebben we dat gehad? Ja, zijn we daar <lacht> ook weer over uitgesproken? Uh, Ronald Kieft aan tafel, je hebt uh, drie uh, CD's, klassieke CD's mee, waaronder die prachtige Beethoven box van uh, Jan, Jan Willem de Vriend. Ja, een complete Beethoven Cyclus negen-symfonie opgenomen door Jan Willem de Vriend. Um, uh, in negen van de tien gevallen zou je zeggen van overbodig, en dit is de tiende. <lacht> Namelijk geweldig. Goed. Uh, straks ook de virtuele vitrine met uh, Rivka Lodijsen. Die is momenteel in twee films maar liefst te zien. En dat is, uh, dat is niet uh, gewoon. Nee, absoluut niet. Dit is echt de eerste keer. Ik vind het ook wel heel cool. Ja, uh, dat later. Maar eerst eventjes uh, gaan we bellen met uh, Esther Apitole. Esther, goedemiddag. Hallo. Je bent initiatiefnemer Hello. van iets uh, heel leuks. Namelijk een nieuw festival. Geheel gewijd aan de, ja, de viola. Leg even uit wat ja. de viola is. Ja, dat klopt. Oh... Ach, hier hoort ze nu hoor. Oh, ze gaat er gewoon doorheen spelen. Je <laughs> zit midden in een repetitie, namelijk. Ja. Met het viola orkest. Het is niet dat je een cd'tje op hebt gezet. Over. Nee. Pardon? Je hebt niet een cd'tje op gezet, hè? Nee hoor, nee, nee. Dit is echt. Ik zit met, uh, met, met, met 80 alt-violisten hier. Wel ja, hè? ja. Wel ja, joh. Ben je, ben je eruit? Ja, ik ben eruit hoor. Ja, heel fijn. Uh, want uh, ja, je zei het al, uh, alt -vio, Viola is een ander woord voor alt-viola. Um, nou, zo uh, kort door de bocht is het niet, hoor. Ik doe het maar een voorstel. <laughs> nee, het is een... Uh, nou ja, goed, het is natuurlijk wel familie van de viool. Ja. Maar de altviool, uh, die staat toch wel voor hele andere dingen dan de viool. De viool, die, die, die staat voor de melodie spelen. Mm. En laten zien wat die allemaal kan. En de altviool is het... Die staat een beetje in de schaduw. Die dient eigenlijk de eerste viool, de melodie. En die dient de cello. En doordat je de altviool... Uh, door die klank van die altviolen, wat die melancholische klank heeft... Ja. Um, ja, dan krijgt de melodie, de viool kan dan nog mooier schitteren. Ja. Maar goed, dat willen wij nu met het festival, uh, het viola-viola-festival... wat volgend weekend komt, willen we daar verandering in brengen... Mm -hmm. en willen we eigenlijk de alveol laten schitteren. En de violen, die gaan we aan de kant neerzetten. En die viool die speelt nu dan een beetje de tweede viool eigenlijk, of niet? Ja, de tweede is precies. We gaan, op we gaan zelfs op een stuk waar geen violen komen. Er komt wel een heel orkest. En de eerste en de tweede violen die zet ik lekker, zetten we links ja. op het podium in de schaduw. <laughs> dat is een keer de omgekeerde wereld. Is er veel repertoire uh, uh, specifiek voor de altviool eigenlijk? Um, nou, er is wel veel repertoire. Maar uh, het is uh, uh, helaas is de geschiedenis een beetje de, wat betreft. Jammer dat de componisten niet heel veel voor het instrument hebben geschreven, terwijl ze zelf wel componist, zelf een altviool bespeelden. zoals Beethoven, Mozart, Bach, ze hebben allemaal ook altviool gespeeld. Ja. En uh, ja, ik denk dat daarom ze ook zulke goede componisten zijn geworden. Want als je altviool speelt, dan zit je, in de, zit je midden in de in de kern van de muziek, hè? In, in het hart van, van, van de akkoorden. En van binnenuit naar muziek luisteren is, uh, ja, dat is een verrijking voor, uh, voor iedereen. Ja, van binnenuit naar muziek luisteren. vind ik heel mooi geformuleerd. Zeg Ik heb hier een hele goede altviolist aan tafel zitten. Roland Kieft. Ja, uh, <laughs> nou, dat mocht hij willen. Ja, mocht hij willen. <laughs> Dag Esther. <laughs> ja. Vind jij, jij het een goed idee? Zo'n zo festival specifiek voor zo'n één zin. Nou, ik instrument. ben zoon van een alt -violiste. Oh jee. Dat gun je niemand, maar naar een festival gaan... ja, dat, dat zou ik je daarin aanbevelen. Ja, ja, ja. En zeker wanneer ja, Pieter de artistieke leider is... want dat is verreweg de leukste muzikant van Nederland. Ja. En je, <laughs> nou, dat kun je in je zak steken, dat is leuk. Esther, je hebt ook uh, uh, veel mensen ook weten uh, te mobiliseren om eraan mee te werken. Onder andere Paul Witteman, wat gaat hij doen? Uh, Paul Witteman die heb ik een carte blanche gegeven. Hij krijgt het Ragatse Strijdkwartet. Dat is uh, vier dames, ja. jonge dames... Ja. Die ook een beetje op mijn manier uh, klassieke muziek promoten uh, en presenteren. Want dat vind ik eigenlijk ook een van de belangrijkste dingen van dit festival. Dat klassieke muziek op een hele andere manier gepresenteerd wordt. Mm -hmm. En zo heb ik dat uh, hele festival ook uh, zo geprogrammeerd. En ik heb Paul Witteman gevraagd om uh, vanuit de gedachten van de altviool een uh, samengesteld programma te maken. Want dat zijn kwartet dan gaan spelen. En uh, nou, hij zei het zelf ook al: van, het is zo leuk dat je nu eindelijk is. Het uh, is dus eigenlijk voor het eerst dat hij naar een strijdkwartet luistert. En dan vanuit de positie van de altviool. Zo luister je eigenlijk heel anders naar. Uh, hij gaat heel anders luisteren naar, naar, naar kamermuziek. Ja. En dat, uh, nou, ja, dat probeert hij op zijn manier. Dat kan natuurlijk geweldig. Ja. Om de handen bij te houden. Uiteraard ga je zelf ook, ook nog spelen, neem ik aan, of niet? Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja, ja. Het is, het 16 maart is de, de opening, ja. de grote zaal. Ja. En dan begin ik met mijn ultieme noot van de alpviool in mijn eentje. eentje. Ja. En uh, vervolgens, ja nu verklap ik het een beetje, dan komen we natuurlijk uh, van alle kanten uit de filomonie. Uh, van achteren, van, van boven, van onder, komen, komen het, komt die klank dan op een gegeven moment. Koor, Bafel, koorschool, Mooi. met 80 man. En nou ja, ik heb nu uh, inmiddels dus 160 alpviolisten die allemaal die ultieme noot gaan spelen ja. in de, op dat moment. Nou, ik hoor het al, we kunnen iets later binnenkomen, want we weten nu al hoe het begint. <laughs> nou, je wil ze echt meemaken hoor. Voor Dat rillingen. Ja. gaan we doen. Dankjewel. Het internationaal Viola-Viola-festival van 16 tot en met 18 maart in de Philharmonie in Haarlem. En meer informatie op uh, www.violaviola.nl. Esther, dankjewel. Juist. Oké, okay, dankjewel. Dag. Dag. Ja. Een leuk Twitterbericht. Vanmorgen nog komende zaterdag. Oh, dat was al eerder deze week. Komende zaterdag neem ik de handboor aangezwengelde speeldoos mee naar Opium Afro. Radio 1. Een uh, Twitterbericht van Marike Jager. Je, je hebt hem meegenomen. Wat is, wat is dat voor ding? Ja, ja, uh, ja, het is dus een speeldoos. Zoals we hem kennen. Het muziekdoosje. Ja. Maar die is, deze is onder handen genomen door de audiomachinist... En euh, nou ja, dan weet je nooit wat ermee gebeurt. Maar deze is vastgemaakt op een klankkast. Dat is een soort houten kist. Ja. En hij heeft er een handboor op vast. Ge, ge, ge, weet ik wat. <lacht> en die handboor heeft vooral ook een hele mooie reutel. Ik weet niet of je dat. Dit, ja. Hoor je ja, dat? Ja. ja, dat hoorden wij nou, even. En dat, dat in combinatie met dat speeldoosje maakte ja. uh, maakt een uniek denk ik. Dus dames en heren, het ligt niet aan uw toestel. Uh, ga je <lacht> spelen? <lacht> like you heet het nummer. Ja. Ga je gang. Papiertje erin. To hurry, no The morning takes it easy And there's nobody waiting Gentle but proud The field has an open mind Watching the step she's taking And I know she'll be fine Cause it's love and me Getting out, the windows are open I like what I see Don't blame me for the changes Cause I like what I do I like him, I do, I'm like you. The riots, the bullet of life Made a mess of her soul She's changing And she used to be different Maybe it's wise Her mind should be free But don't die, don't die, don't die No, I'm sure she'll be fine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 Toen was het eh, stripje op. Een soort, soort enorme kassabon, kassarol... Die, uh, die, die, uh, waar alle, alle gaatjes... Er zijn nog gaatjes, in heb ik aan... die dan in, in die rol zitten, waardoor de puntjes... kassa rol een kassarol, hoor ik dat goed. Ja, het is net een kassarol, <laughs> ja, toch? Het is, nee, het is, lijkt er inderdaad wel een beetje op. Ja. Ja, want Ik heb het nummer oorspronkelijk geschreven op piano. Mm -hmm. Ja, dan heb je dus tien vingers. Maar ja. uh, Henk Jan, onze toetsenist... die heeft het herschreven voor uh, rol Want <laughs> ja, in, in, voor speeldoos, zeg maar. Want je moet het echt helemaal... Uh, uh, terugbrengen naar de kern van het liedje. Ja, en dan ja. blijven er eigenlijk veel minder nootjes over. Maar die nootjes zijn heel belangrijk, dus ja. dat heeft hij mooi gedaan. Zeg maar nou, die bijgeluiden, dat is ook een beetje voor jouw voorstelling. Want de, ja. daar speelt uh, geluid een heel belangrijke rol. Hè? Ja. Die audiomachinist waar je het al over had, het is een, Wie, wie, wie is, dat voor, wat is dat voor iemand? Ja, dat is een hele leuke vent. En die heeft uh, zijn hele leven lang uh, spullen verzameld. Omdat hij heel erg van uh, geluid houdt. En wel zoveel dat hij uh, geluid is gaan bouwen. Dus hij heeft een grote werkplaats, heeft hij allemaal oud hout en roestig metaal... en wat hij ook tegenkwam in zijn leven, heeft hij daarin bewaard. En dan verzint hij dus een geluid of hij hoort iets en onthoudt dat. Mm -hmm. En dan plukt hij zo wat van die spullen bij elkaar. Begint hij te lassen en dan kan het bewegen en dan beweegt het... en dan maakt het een mooi geluid. Ah. En hij heeft voor ons, zeg maar... Uh, ja, ik kwam met hem in gesprek over dat ja, ik, ik vind de nacht heel mooi. En geluiden in de nacht zijn natuurlijk veel levendiger Intense, ja. en spannender ja. ook ja. Dan, ja. dan overdag. En daar hadden we een mooi gesprek over en zei hij van... nou ik ik wil die nacht wel voor je bouwen. Dus mm. toen zijn we aan de slag gegaan. Ja, mooi. Mm -hmm. ja. Is, is dan eerst uh, de muziek er of eerst het geluid? Hoe, hoe ben je vervolgens met, dat, met die voorstelling aan de gang gegaan? Ja, ik vond het heel belangrijk. Want wij zijn een band en dan ga je theater in. En we zijn geen theatermakers. Mm. We, we blijven een band. Dus het is een concert. Maar die geluiden maken eigenlijk... en die objecten die je dus ziet, die dan bewegen... dat alles maakt een soort omgeving... waarin die nummers gewoon heel mooi uitkomen. En, en je gaat met die geluiden aan de slag, dan, dan, dan voel je welk nummer je daarbij kan gebruiken... Ja. en dan ga je dat integreren. En dan... ja. Het is een heel spannend proces, maar het werkt heel gaaf. Het ja. is een grote speeltuin voor ons. Ja. Dick Maatenaar, het tekenen van, van, van Kees de Jonge... of het tekenen van wat dan ook, moet dat in voorkomen stilte gebeuren? Of vind je het juist prettig als daar geluid omheen is? Hm. Nou, als ik teksten overschrijf, of schrijf liever niet. Maar als ik hm. teken, dan... Uh, ja, muziek natuurlijk. Ja, wat voor ja. muziek? Hank Williams, Elvis Presley, George hm. Jones, veel ja. Country, Blues... Ja. Ja, ja, ja. Meestal. Ja, dit, dat, euh, nou, dat heb jij misschien wel in je juwbox zitten. dat wel ik heb Ja, daar laatst... hebben we het uh, uitgebreid een laast... keer over gesproken. bij jou voor de virtuele vitrine heb je prachtige juwboxen. Maar, ja. maar met, met wie voel jij je verwant uh, als zo'n muziek maken gaat? Ja, verwant. Ik heb gewoon heel erg veel naar de Beatles geluisterd. Dat uh, doen heel veel mensen gelukkig. Maar ik, ik ben er ook één en ik, ik heb daar heel veel inspiratie uit gehaald en nog steeds. Dus die staan toch bovenaan. Ja, ja, Goed, uh, die voorstelling die is uh, nog te zien. Hij loopt als een tierenlier. Heel veel voorstellingen zijn uitverkocht, toch? Uh, ja, een aantal uit? zijn er uitverkocht en een aantal ook nog helemaal niet. Dus uh, kom, kom vooral langs. Ja, het gaat heel op en neer, het is heel gek. Uh, ja. Maar het, het gaat hartstikke leuk. En, waar, waar zitten nog maar drie man in de zaal? Wat, uh... Uh, nou, Vanavond spelen we in Ede en daar kunnen zeker nog wel wat mensen bij. Uh, volgende week Leeuwarden, Amersfoort het is een hele grote zaal. Hmm. En we zijn maar met z'n drieën, dus kom vooral. <laughs> ja, dat soort u, kunt u mee nog op het podium erbij, zelfs? ik net, ja Oeh. Nou, <laughs> nou prima uh, dan uh, dus uh, straks nog, uh, nog een nummer uiteraard met uh, Henk Jan Heuveling. dan op gitaar uh, uh, Marike Stoer die gaat langs de Nederlandse theaters tot 4 april vanavond inderdaad in Ede in de Theater Cultura en uh, voor meer data kunt u kijken op de site www.marikenjager.nl en Marike is is maar met één e met één ja, je hebt helemaal gelijk. Ja. Ja. En waar die E dan staat, dat moet u zelf maar bedenken. Ja, precies. Goed, dankjewel. Ja. Dit is Opium. De zwembalpas, ja, gaat toch nog weer even De zwembadpas, de Amsterdamse Jordaan, het dagdromen van Kees Bakels. Het zit allemaal in de beeldroman die Dick Maarten maakte... van Theo Thijsens klassieker. Hij ligt hier op tafel, het is een indrukwekkend resultaat. Ik wou vandaag eigenlijk met de trein komen... toen dacht ik, dit moet ik meenemen, ik ga toch maar met de auto. Hoe zwaar is hij? Geen idee, maar je kan er iemand zijn hersens mee inslaan. Ja, volgens mij ook, Voor ik het over dit boek wil hebben... toch nog even de man die onlosmakelijk met jou en met je werk... Verbonden is. Dat is namelijk Ma Marten Toon. Yes. Uh, die staat vandaag in Morgen Centraal uh, tijdens de stripdagen in Gorkum. Het is Toon ook. Het hele jaar, hè? Dat ja, het hele jaar ja, ja, ja, precies. Dan, hè? Ja. Was er nou een zucht van, uh, moeten we het daar nou weer over hebben? Of niet? Nou, nee, nee, nee. nee, nee, nee ik, ben net, ik ben 25 jaar met die man goed ja. vriend geweest en daarvoor... Ja. Toen ik heel jong was, heb ik voor hem gewerkt. Dus nee, nee ik ga mij s'nachts wakker maken om over Toner te praten. Ja, zeventien, nog altijd. 17 jaar in de studie Ik was 17 toen ik begon, ja. ja. En ik was een jaar of 39 toen die vriendschap begon. Ja, ja. Tot aan zijn dood toe. Heb je nou nog, als, als ik dit boek <laughs> zie, heb je is daar nog iets terug te vinden in wat je geleerd hebt van Martin Toner? Uh, ja, altijd, maar niet meer voor de, voor de kijkers of zo. Voor mij wel. Ja? Daarbij ik heb ik nog altijd het gevoel dat hij met me mee over mijn schouder kijkt. Hoor. Mm -hmm. dus, uh, en, en, ik werk altijd nog wel een beetje voor hem. Ja. En <laughs> wat, wat, wat, wat zijn het dan voor details die, die wij misschien niet zien, maar die jij wel? Nou, maar... dat zit in de techniek. Dat is waarseren, waar je het niet aan moet zetten. Uh, wat je weg moet laten. Hij was een goede verteller. Hij wist precies wat hij deed. Hij was gewoon een enorme geboren stripmaker. Mm. En de geboren stripmakers die, die, die, die weten precies wat ze wel moeten doen. Niet te veel, niet te dit, niet te dat. Hier bijvoorbeeld wist ik dat het 485 pagina's zou worden. En bij het begin heb ik bijvoorbeeld 50 pagina's helemaal verkeerd gedaan. Wat toonde onmiddellijk. Na pagina 2 al gezegd, ze hebben dat is niet goed wat je nou doet. Uh, veel te veel erin gezet. Omdat het weer weg gaan halen, wit maken, achtergronden weg. Omdat het een enorme hoop plaatjes zijn. Ik geloof 3000. En als je... Dan in de winkel zo'n boek oppakt. En er staat te veel achtergrond in, en te veel dit en te veel dat. Dan gooit zo'n lezer of zo'n uh, aspirant koper, die gooit dat moedeloos van zich af. Mm. Van, hier begin ik niet aan. Nee, nee. Dus dat bijvoorbeeld is iets wat toon naar mij geleerd ja. heeft. En het verhalen vertellen. Want dat, is, dat was zijn voor ja. zijn kracht toch? Ja. Ja, dat ja, die maar, heel belangrijk ook. Ja, natuurlijk. Maar uh, hij had iets meer nog. Verhalen vertellen moet iedere strip maken kunnen. Want dat is de regie van je beeld. Dat is niet eens de tekst op zich. De verhalen. Mm. Maar dat is de, uh, zoals een regisseur een film uh, regisseert. Toonde had nog natuurlijk die enorme literaire tik erbij. Hè? Hij begon als gewoon, gewoon een beetje schrijver, Maar uiteindelijk werd hij natuurlijk een, een, een literator, zonder meer. Ja. En ja. dat ging veel verder dan alleen maar een verhaal vertellen. Maar dan was hij ook een meester in, in het vertellen van het verhaal. Het gekke is, in zijn teksten was hij heel subtiel. Heel literair. Terwijl als hij tekende dan kon hij enorm slapstickachtig zijn. Hm. Uh, alles aanzetten. Uh, hij vond je al gauw uh, dat je te esthetisch was of zo. Hm. Dus, uh, dat deed hij. Uh, oh, dat heeft hij ook vaak tegen me gezegd. Zeg, zeg en laat alles twee, drie keer, vier keer zien... want de lezer is lui, kijkt slecht, leest slecht. Je moet het erin rammen. Je ja. zou niet zeggen als je de teksten leest. Nee, nee, nee. Ga je nog naar de strip daar toe ook, Gordon? Nee, Nee, nee, nee, nee. nee. Nee, dat doe ik al jaren niet meer. Niet omdat het... Uh, er zijn legioen jonge tekenaars. Uh, twee generaties minimaal al na mij. Uh, ja, die zitten maar op één ding te wachten. Dat ik op donder natuurlijk. Dat ja, had het... ik ook toen twintig was. Dat zijn weinig van mijn collega's uit mijn, van mijn generatie. Nou, misschien is wel je je die heeft. Ja, maar ze, ze moeten ze betalen. <laughs> is dat zo? Nee, Gouden is, nee, onzin. <laughs> nee, nee, voor we... mijn begrip, die stripdagen, dat is over stripboeken, hè? Ja. Ja, nee, nee, dan, ga, dan ga ik. Ja. Nou ja, alles wat met strip te maken heeft. Ja, okay. nee, dat kun je heel ruim oh, Geen Ik snap waar je heen wil, maar Geen daar gaan we niet energie. heen. Nee, goed. En dan Kees de Jongen. Geen strip. Nee. 493, uh, paaldanseres, ja, precies. 493 dagen, uh, pagina's, uh, 400, tot, tot 485. 493 heb ik hier staan. Ik ga checken hoor. Ja, maar ik heb er 485 getekend. Oh, maar ja, weet je wat het is? Er zit natuurlijk een voorblad. Ja, ja, ja 493 ja, ja, ja, ja, ja. komen we aan. Ja, nu. ja. ja. Maar die heb ik niet getekend. Nee, want die begint op pagina 9 met tekenen. Dus dan heb je het al. Maar er staat ook alle tekst in. Hè? Het is integraal weer zoals ik dat bij ja. al die boeken doe. Hoorde je overigens nou net zeggen dat je van tevoren wist hoeveel pagina's het zou worden? Um, ik had eerst 350 en die had ik uit. Die was ik uit gaan schrijven. Mm -hmm. En toen kwam ik erop dat dat veel te weinig was, veel te veel tekst per pagina. toen. Ben ik doorgaan? Ben ik, kwam ik uiteindelijk op 485 pagina's. Maar uit hadden er ook 700 kunnen zijn. Hè? Ja, ja. La, leg mij ja. nou eens uit hoe dat werkt. Want ik heb, ik heb hier de, de, de tekst liggen: Theo Thijssen, Kees uh -huh. de Jonge. Dan, dan sla je dat boek open op, op, op, op pagina 1. En dat mm -hmm. begint dan met uh, uh, vele mensen schijnen Kees Bakels, niet eens gekend hebben. En dat is eigenlijk niet goed te begrijpen. Dat is het voorwoord. Dat, dat, is, het voor dat is gedrukt. Dat heb je gelaten. Goddank. Maar goed, dan. Als kleine jongen haalde ja. Kees verschillende een stomme streek uit. Juist. Sommigen herinnerde hij zich niet eens meer. Maar zijn vader bewaarde allerlei papieren zoals geboortebewijzen. Mm. In een mooie linnen Omslag met gouden letters. Een omslag voor een boek over vaderlandse geschiedenis. Daar begin je. Dat, dat is een tekening al. Oh. Of, of hoe werkt dat? Deel je dit op in blokjes? Zie je dat al voor je? Nou, je ziet, nee, wat je voor je ziet is een soort atmosfeer van het geheel. En daar moet je je techniek bij aanpassen. Maar dat indelen, uh, dat layouten en dan die tekst uh, indelen in blokken. En een soort tekst, dus blokken waarin beschrijvende tekst is. En van die blokjes waarin dan gesproken en gedachte tekst ja, is. Ja, ja dat, is, dat is uitermate ingewikkeld en heel uh, uh, arbeidsintensief. Ja. Uh, ja, nou ja, goed, daar begin ik mee. En dan slaat de wanhoop in eerste instantie natuurlijk toe... als je denkt dat je dat 485 pagina's moet doen. Dan denk je, waar begin ik nou ja, ik aan? heb het negen maanden over gedaan... Uh, om alleen al het in te delen, dus de lay en um, de tekst erin te schrijven, het hele boek overschrijven heb ik negen maanden over, Er stond er nog geen tekening op. Dus geen, geen plan. Dan weet je alleen waar de figuren ongeveer ja. komen te staan. Ja, maar hangt er dan bij maar de familiematen het... naar Thuis een soort storyboard... met al die tekeningetjes nee nee, nee, nee, nee, nee. Het gaat niet van pagina naar pagina. Ja, toch ook weer wel. Maar ik probeer eerst alle... Uh, ja, wat je gaat doen is, is zeven wat in de blokken komt die... die uh, wat, met beschrijvende tekst. En waar kan ik hem laten? Want dan moet je een strip. Als je dat niet doet... Mm -hmm. dan heb je natuurlijk een zwaar geïllustreerd boek. Ja. Maar er moeten van die blokjes in zijn... van mensen die denken en praten. En uh, Kees leent zich daar iets minder voor... Dan, nou, aanzienlijk meer dan bijvoorbeeld de avonden. je hm, uh, ja. Ja, de avond of kort Amerikaans. Ja. Bijna, bijna alle schrijvers... Thijs had een eigenaardige stijlfiguur. Uh, bijna alle schrijvers laten hun hoofdfiguren... en bijfiguren in de ik-vorm denken. Dus... Ik zal dit doen of ik ga nou eens een keer daar naartoe. Ja. En Thijs doet dat in de jij-vorm. Ja. En dan, uh, je, zal naar die deur, je zal daar eens naartoe lopen. Zo, en die trant denkt Kees. En dat kan je iemand niet laten denken. Hmm. Je kan hem wel ik laten denken, maar niet je... Dus ik had een hele hoop. En hij denkt zich suf in dat boek. Ja. Dus, dus ik heb levendig van te zoeken ja. en, ja. en ja. Uh, hoe, hoe ik dat Monk toch weer in kon krijgen. Het was soms wel een zinnetje of een woordje. Dan haal je woordje wat eruit of he. Ja. Dan heb je in ieder geval weer zo'n blokje. Ja, waarom wilde je het zo graag uh, op Kijk. deze? Ja? ja, dat is met de avonden mijn absolute favoriet. Altijd geweest, al vanaf mijn twaalfde toen, toen mijn vader zei: Dit moet je lezen. Mm -hmm. Dat was ook zijn favoriete boek. Altijd gebleven ook. En uh, ja, ik was gelijk verkocht. Ik had het daarvoor al één hoofdstukje gelezen. Ja, dat is voor mijn generatie. Dat was een heel uh, bekend boek in de jaren 50 en 40. Uh, het boek voor de jeugd. En daar stond was onder andere uh, uh, Thijs in de redactie daarvan. Dat was voor de oorlog. Uh, een soort bloemlezing was het? Een soort de... bloemlezing ja. van, van uh, de, de dingen uit bekende boeken en zo. En daar las ik Kees voor het eerst het postzegelhoofdstuk. Ja, dat vond ik als kind dan al ontzettend leuk. Ja. En daarna ben ik, ja, ik heb het vaak gelezen. Dan heb je zo'n de... postzegelhoofdstuk ook ja. met extra veel plezier ja. gemaakt, waarschijnlijk, of niet? Nee dat, speciaal, nee, dat nou niet speciaal. Dat vond ik niet een van de leukere dingen. Er zaten ja, nee. leukere dingen bij. Maar, maar, de, maar ik vind wel het lezen daarvan nog steeds een van de leukste. Roland, je wil iets zeggen? Uh... Oh, een boek spreek je aan. Maar kan elk boek wat je aanspreekt ook verstript worden uiteindelijk? Uh, in basis wel. Behalve als er helemaal geen dialoog... Turks fruit bijvoorbeeld is een heel moeilijk boek. Er is nauwelijks dialoog in. Hmm. Of helemaal niet, geloof ik. Maar in principe, ieder boek met dialogen kan. Alleen als Ik wil het alleen maar doen, of ik doe het alleen maar... Uh, van boeken die mij in mijn jeugd iets gedaan hebben. Waar dus het waas van nostalgie of sentiment overheen ligt. Dat is een net dat extraatje. Dat als je zoiets moet doen en je hebt alleen maar uh, een, een opdracht... Of, of het idee van ik ga dat boek doen... Mm -hmm. dan kom je er niet. Er moet, er moet een liefde bij zitten die... Uh, ja, die, die, die je daar overheen tilt. Ja. En dat, dat zijn vaak dingen uit je jeugd. Ja. De, de, de, ja. Die blijven hangen, die, die krijgen iets extra's. Ja. Want al, al die boeken, ja. want uh, uh, Avonden, uh, Kaas, mm -hmm. Elschot, uh, Kees ja. de spelen zich allemaal zo'n tussen de veertig en nou, tussen de 60 en een jaar geleden oh. Ja, behalve Kort-Amerikaans natuurlijk. Van Jan Wolkers. Ja, maar ja, daar kan ik niks aan doen. Dat is de schuld van die schrijver. <laughs> ik doe het, nee, ik doe het niet omdat dat makkelijker te tekenen is of zo. Maar het zijn boeken die ik in mijn jeugd. dus gelezen heb en, en uh, waar ik ja. echt ben van gaan houden. Ja. Zoals je van een mens kan houden, ja. dus van de figuren en zo. Het, het is net klaar, maar is er alweer een nieuw project tot slot? Um, een nieuw project? Uh, ja, ik, ga, ik wil uh, het Tanggelein gaan doen van Harry Mullis. Zijn hoofdstuk, dat kent niemand meer. Dat is een toneelstuk uit de jaren 50. En ik was net weer verhuisd naar Amsterdam en toen vond ik het weer tussen mijn boeken. En dan ben ik het gaan lezen. En dan dacht ik, gods Christus, wat, is die man toch, wat was die man toen al goed? En wat staat dat nu nog overend? Okay. En dan kan ik acteurs steken als Ko van Dijk en Han Bens van der Berg. Ah, ja, mooi. Ja, een jonge ja, ja, ja, de ja. En het is een toneel, nog, heb ik nog nooit gedaan. En het is te overzien, want het is lekker dun. <lacht> <lacht> nou, succes nog. En dan geniet <lacht> nog even van het succes van dit uh, prachtige theo En Kees de Jonge, beeldroman door Dick Matena, uh, is verschenen bij uitgeverij Ateneum. Dankjewel. Bedankt. Gaan we naar de Bedankt. virtuele vitrine. De virtuele vitrine. ...kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week... Ik ben Rivka Lodijzen. Ik ben actrice. Ja, ze is bekend uit uh, tv-serie Overspel bijvoorbeeld. Films als uh, Patatjeoorlog, Oorlog kan door huid heen, waar ze ook een kalf voor uh, kreeg, Gouden Kalf. Uh, Simon, momenteel zelfs te zien in twee films tegelijkertijd. En dat gebeurt je niet, uh, niet, elke dag. Nee, absoluut niet. Dit is echt de eerste keer. Ik vind het ook wel heel cool. Ja. Ik moet wel zeggen dat In Plan C wat een hele leuke film geworden is, maar daar speel ik niet zo'n hele grote rol. Je hebt geld geleend, dat heet je schuld. Dus het is niet dat ik overal maar hoofdrollen vertolk. In uh, Tony 10 uh, speel ik de, de moeder van, uh, van Tony. Wat vind je van Tony? Tony? Ja. Tony's ouders gaan uit elkaar en Tony probeert uit alle macht... om die weer bij elkaar te krijgen, met, de, met de hulp van de koningin zelfs. Ja, dat is wel, dat is wel een grote rol. Dat is ook wel heel leuk om te doen, zo'n familiefilm. Ja, familiefilms of uh, thriller-achtig, dat maakt dan eigenlijk niet zo heel veel uit. En is er wat Rivka betreft nog verschil tussen werken voor televisie... zoals in Overspel of voor de bioscoop? Nee, daar zie ik eerlijk gezegd zelf niet het verschil in. Ik begrijp ook nooit als mensen zeggen, dit is meer een televisiefilm. Dat begrijp ik niet, ik weet niet waarom dat in zit. Maar ik vind het wel heel leuk dat nu dan twee films in de bioscoop draaien. Ik bedoel, ik voel wel dat dat... Iets, nog iets extra's is. Dan maken er nogal wat filmactrices ook uitstapjes naar toneel. Uh, Carice van Houten bijvoorbeeld, René Soutendijk. Maar waarom zien we Rivka Lodijzen nooit op de planken? Ja, ik speel eigenlijk weinig theater. Ik mis een beetje de aansluiting, denk ik... omdat ik de regisseurs niet goed ken... omdat ik toch niet een toneelschool heb gedaan. En ik word wel eens gevraagd voor vrije producties... maar dat zijn wel die, die grote zaaldingen. En, maar, en ik hou zelf veel meer van uh, lunchvoorstellingen... of kleine vlakke vloervoorstellingen. Maar daar... Daar willen ze mee maar niet. Is dit een... Uh... Ook sollicitatie. Ja, ja. Ja. Juist, heren, dames, regisseurs. Meld u bij opie met Sturen wij de aanbiedingen door naar Rivka. Wat heeft ze eigenlijk uitgekozen voor de virtuele vitrine? Ik heb een, een bronzen beeldje uitgekozen van een giraf. En deze giraf staat uh, hoog op de poten. En die giraf die stond altijd bij mijn vader uh, op zijn atelier. En mijn vader was uh, kunstschilder. Die had hij gekregen van een goede vriend, Hans Sassen. Uh, wij moesten altijd voor Hans in een bakje. Dat stond ook op het atelier van mijn vader. Moesten we altijd uh, de stuivertjes van onze pakjes sigaretten... die trokken we dan los weet je, met zo'n plakbandje. En die stuivertjes deed je in dat bakje, want die waren voor Hans Sassen. Want die maakte daar beelden van. Hij heeft hier ook uh, dit girafje van gemaakt. Misschien wel van mijn stuivers. <lacht> en... En dat is me heel erg dierbaar. Het doet me denken aan die man zelf. Het doet me ook denken aan die periode op het atelier van mijn vader. Het atelier wat inmiddels is opgedoekt omdat mijn vader uh, in het sarvati woont. Omdat hij een beetje dement is. En uh, dit is een van de dingen die daar stonden. Ja, wilt u dat beeldje van Hans Sassen zien? Prachtig beeldje. Kijk op onze site, op onze Facebookpagina of op YouTube bij Hans bij de Afro. Daar is een filmpje te zien. Uh, volgende week in de Virtuele Vitrine Boekenweeksgeschenk auteur Tom Lanois. Straks uh, na het journaal van half vier de culturele tips van Roland Kieft. Uh, natuurlijk ook zijn cd's en uh, de tip nog van uh, Dick Maatenaar en van Zed Bruinja. Die, uh, die, die, die zal aan tafel hier komen. Maar nu eerst even het journaal van half vier met, uh, met Jeroen heb, kom maar.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 worden overgeplaatst naar Qatar. Hun overplaatsing is onderdeel van het Amerikaanse plan... om de Taliban aan de onderhandelingstafel te krijgen... met het bewind in Afghanistan. Dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de avond. Hans Smit. Dik Maarten, die vroeg zich net af waar de nieuwslezer dan zit. Maar die zit hier helemaal niet in Carré. Nou, dat klopt, die zit in heel Wij zitten in Carré. Dat is uh, dan gewoon recht wat wij dan weer hebben als uh, cultuurprogramma. Uh, uh, voordat we zo dadelijk naar, de, naar de, het uh, Tseet Brian gaan. met zijn uh, prachtige bundel die, uh, die, die je hebt ook mee, mee hebt genoem, genomen over Woekert. Uh, en naar de recensierubriek van de Roland Kieft. eerst even de cultuurtips. Uh, Iets gelezen, gezien, gehoord, wat de moeite waard is. Uh, Dik Maarten, mag ik met jou beginnen? Nou, ik zag net een... Uh, uh, ja, dat is altijd goed, ook als die slecht is. Uh, vind ik <laughs> Randy Newman. Ah, ja. En, uh, en nog eentje erbij. Als je wat cd'tje betreft. Mag dat ook nog? Mag. Uh, als je te pakken kan krijgen... de, uh, de, uh, lost, no de lost Notebooks of Hank Williams. Of ja. de Hank Williams Lost no Notebooks. Dat gaat twaalf opnamen van, uh, van andere zangers. Er is een koffertje gevonden met vier blokjes. Uh, Notitieblokjes met liedjes van Williams. Die niet op muziek gezet, hebben zij muziek gezet. Daar ja. zit bijvoorbeeld Dylan bij, uh, Lee van Helm. Uh, en vooral Jack White van de White Stripes. Het is fantastisch. En het tekent ook lekker, denk ik. Het is geweldig. <laughs> het is echt prachtig. Goed, dankjewel. Zet Brian, jij, uh, jij een tip? Ja, uh, er is een uh, cd net uitgekomen. Die heet uh, uh, Not the Weapon, but the Hand van uh, Steve Hogarth. De zanger van Marillion. En uh, Richard Barbieri, dat is de oude toetsenist van Japan. Ja, en nu ja. van de Porcupine Tree. Dat is een hele mooie cd. Heel, uh, ja, heel veel synthesizers, heel veel toetsen, maar niet uh, standaard. En uh, heel atmosferisch en ja, eigenlijk poëzie, wat erbij uh, te horen valt. Oké, okay, nog een keer de titel van de cd. En, uh, Die heet Not the Weapon, but the Hand. Oh, een mooie titel, alles. bijna gedicht. Ja, en daarom, het viel me op. Ik heb wel vaker gehad bij, uh, bij Hogarth. Toen ik een keer naar een soort Marillion uh, concert ging spelen. Dat is een nieuw nummer. Mm -hmm. En dat was net waar ik op dat moment bezig was. Toen, toen ik deze regel las, toen dacht ik: hé, hey, uh, ik waarom? heb een gedicht ja. waar de regel in zit, bijna. Oh, ja. Dat dus misschien komt het straks nog. Ja, wie weet. Ja. Cliffhanger. Roland Kiefs, jij hebt nog een tip? Ja, een tip. Um, voorstelling um, die in juni plaatsvindt. Ik zeg dat opzettelijk nu al: Holland Festival, de laatste opera van Richard Wagner door het concertgebouworkest met Maris Janssons in het Muziektheater in Amsterdam. Morgen begint de kaartverkoop. Ik heb daar geen aandelen in of wat dan ook. Maar het zou me niet verbazen als hij voor woensdag al hartstikke, hartstikke uitverkocht is. Want dat wordt denk ik het hoogtepunt van het operajaar 2012. Parsifal in het Concertgebouw? Heb je... Nee, in het Muziektheater, maar met het Concertgebouw, oh, oh, met het concertgebouw Orkest. orkest. Oké, okay, goed. Nou, uh, Meer cd's? Ja, meer cd's?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 Wat, uh, wat heb je meegenomen? Of moeten we eerst nog even over de Internationale Vrouwendag hebben... in het kader van componisten? Uh, Ik kunt met mij het? altijd over Internationale Vrouwendag uh, praten. <laughs> wat wou je weten? Nou ja, of er veel Nederlandse componisten zijn... en of er op zo'n dag nog iets gedaan wordt met, uh, met, uh, voor de muziek. Is, is daar nog aan uh, het was afgelopen donderdag, hè? Was het toch? Yeah. Ja. Ja. Ja. Nee, er is veel, er is veel gebeurd. Nou, wij hebben in ieder geval zelf uh, tussen 9 en 12... alleen maar op Radio 4, maar de klassieke, ja. bij de ja. alleen maar uh, muziek van vrouwelijke componisten laten horen. Mm -hmm. S'avonds was er een groot een concert in de Kleine van concertgebouw... Eh, waarin eh, vrouwen eh, muziek van vrouwelijke componisten, vocale muziek, hebben uitgevoerd. En daar zit, daar zit evident... Maar kijk, als ik dit al zeg, dan, dan zal ik mezelf al in een kwaad daglicht. Ik wou zeggen, daar zit geweldige muziek bij. Dat suggereert eigenlijk al... Dat je het tegendeel verwachtte. Nou ja, misschien niet, maar, dat is natuurlijk, maar ik, ik hou mezelf heel veilig. Het is net als schaken. Er zijn niet zo heel erg veel grootmeesters in het schaken... omdat er gewoon niet zo heel veel vrouwen schaken... Laten we naar de CD's gaan. Ja. Waar wil je mee beginnen? Ik heb drie CD's meegenomen. De eerste CD is een muziek, een dubbel CD met een hommage aan Fritz Kreisler. En Fritz Kreisler was een van de grote violisten uit de eerste helft van de 20e eeuw, een Oostenrijker. Je kunt heel oud worden met vioolspelen, 87 jaar geworden. Bijzondere man, maar deze dubbel CD, daar staan zijn composities en zijn bewerkingen op. Maar eigenlijk is het nog leuker dat het een beetje een staalkaart geeft van een verloren gegaan. Viooltraditie. Want de mensen die op deze cd spelen... dat zijn mensen als Jascha Heifetz en David Oistrach en uh, um, Christian Ferra. En dat zijn allemaal mensen die hun carrière hadden... zo'n beetje in, in het midden van de 20e eeuw. En toen ik deze cd hoorde, toen realiseerde het, het frappeerde me nog weer... zo wordt er geen viool gespeeld meer. En dat is eigenlijk dood en doodzonde. Het is ook wel verklaarbaar. Nu gaat het in het muziekleven vooral om de intenties van de componist. Met name in Nederland. Wij zijn slechts dienaren. Wij geven dat bij de, de, de, nogal gereformeerde opvatting over uh -huh. muziek maken. Wij geven slechts die kunst van die uh, componist door. Hoe heeft het geklonken in zijn tijd? Wat waren zijn die, intenties? Hoor, ja. Maar 50, zestig jaar geleden ging het om, met name op, met viool... ging het om heel persoonlijk spel. En was de viool eigenlijk bijna het doel. En het, het doel was eigenlijk om jou gewoon... Te raken, om jou echt tot in je tenen te ontroeren. En die stijl van vioolspelen en dat hyperpersoonlijke, dat buitengewoon persoonlijke, dat is echt verloren gegaan. En dat tref je weer op deze cd. Muziek eh, die ik graag zou laten horen is bijvoorbeeld een, een heel bekend klassiek deuntje van Gloek, de Dans van de Zalige Geesten. Mm -hmm. Wordt dan gespeeld door Jascha Heifetz en hij speelt dat zo bloed en bloedmooi. de ruis er ook bij. Hè? Mooi. Ja, maar dat draagt ja. een beetje ja. bij. Ja. Dus alsof je er ja. een LP op zit. Bij. Ja, er zit natuurlijk een licht gevoel... er zit natuurlijk dat een sterk mooi. sentiment in. Er ja. wordt door die, ja. dat kleine ruisje ook al aangemaakt. Jascha ja, highfids was een van de... Het, het aardige is, dat is nu verloren gegaan inderdaad... maar je, er was vroeger ook nog sprake van nationale vioolscholen. Je had de Californian School. Mm highfids -hmm. was daar een voorbeeld van. Je had de grote Russische school... Uh, uh, je had ook de Belgisch-Franse vioolschool. Dat was een hele slanke toon, heel, heel, heel geraffineerd met veel. En deze, deze Heifetz was, was dan uh, een van de grote mannen... van het Amerikaanse muziekleven. Een geestige anekdote is dat hij... Hij uh, uh, sprak een keer Groucho Marx en, uh, uh, van de Marx Brothers. En die vertelde, Hij vertelde, vertelde dat hij al sinds een zevende... Uh, zijn brood verdiende met vioolspelen waarop Groucho Marx... en daarvoor poept hij alleen maar, neem ik aan. <laughs> Um, ja. echt een, maar als je dus nog eens even dat sentiment van dat vioolspelen wil beleven... dan is dit een fantastische dubbel CD. Ja. Liebes Freud, Liebes Leidt, hommage aan Frits Kreisler. We moeten verder, want we moeten door, zeg je dan. Ja, dus, uh, de tweede. Uh, Beethoven? Complete symfonieën, negen symfonieën gecomponeerd. Ik denk dat er geen oeuvre zo vaak op CD opgenomen is als juist deze negen symfonieën van Beethoven. Dus ik zei het al, ik heb het al eens eerder even aandacht aan besteed. toen die op mijn bureau verscheen. Dacht ik van, nou, dat, dat lijkt me nou echt de meest overbodige uh, keuze. Orkest van het Oosten onder leiding van Jan Willem de Vriend, geweldig. En ook echt weer heel persoonlijk, heel erg persoonlijk, omdat hij uh, met zo'n dadendrang die symfonieën van Beethoven aanpakt. Mm -hmm. En dat ligt voor mij voor het gevoel één op één samen met wat beter we zelf ook deed. Eraan, he. Het is het dus begin de... van de negende symfonie. En daar, daar zit meteen al, daar stuift het al. En kijk, wat, wat Jan-Willem de Vriend doet. En wat ik geweldig vind, is dat het is allemaal niet zo bedachtzaam is. Hij kiest, hij kiest de kortste weg direct. En uh, wat ik zei, Beethoven was in zijn natuur niet zo'n hele genuanceerde man. Het was een man van buitengewoon zwart-wit. En hij zet die symfonieën ook heel erg zwart-wit neer. En dat vind ik ongelooflijk aantrekkelijk. Uh, daarnaast uh, prachtig orkest van het Oostenorkest... wat in Enschede gevestigd is. Wat uh, uh, echt zich uh, met deze symfonieën op die markt vecht, om het zo maar eens even te zeggen... En ik kan het alleen maar aanbevelen, als iemand het gevoel heeft... van ik zou, eigenlijk zou ik dat ook eens in mijn cd-kast moeten hebben... neem dan deze versie van die negen symfonieën van Beethoven. Oké, okay, we Om moeten derde naar de derde. Dat is uh, Bach, wat je nog mee hebt genomen. Het is binnenkort weer Pasen. Ja. Ik, ik onthul een geheim. Um, uh, en voor Pasen is er natuurlijk ontzettend veel muziek uh, gecomponeerd... Um, en in tijde, als het kerstmis is, dan hoor je heel veel weinigsoratorium van Bach. Dat is, ook zijn, dat is een heel bekend werk, een groot werk. Minder bekend is dat hij ook een paasoratorium gecomponeerd heeft. Um, en um, een nieuwe opname met Frans Brugge, Capelle Amsterdam. Fantastisch koor en het orkest van de 18e eeuw met Frans Brugge. En wat nou anders is met deze, dit paasoratorium dan al die andere werken van Bach... daar liet, laat hij vaak het verhaal vertellen door een in de recitatieven, door een verteller, zeg ja, maar. Ja. Maar hier zit het echt in de muziek zelf. Dus in de aria's wordt het verhaal zelf verteld. En daardoor komt het plotseling, zelfs bij Bach, in de buurt bij opera. Dan is het Zolmijn Koemer Marcus Schever tenor. En, Marcus, en Frans Bruggen. Dus. Met het orkest van de 18e eeuw. Nog even één ding wat, wat ik ja, wat e nu ook weer, weer ongelooflijk rapeer. Bij Bach is dat echt een geloof van liefde. Er spreekt ja. zo'n ongelooflijk mededoog uit. Ja. Daar kun je alleen maar aan warmen. Goed, dankjewel. Je twitterde het net zelf al nu in Opium Radio met drie nieuwe CD's. Maar dat is dan nu wel voorbij. Dankjewel, Roland Kieft. We gaan naar uh, muziek uh, van een geheel andere orde. Marieke Jager staat klaar en ze gaat het nummer Listen to Your Baby ten Gehoord brengen. Ga je gang. 2-3. Als ik me vandaag als iemand anders voel, zou je het niet eens merken do, you would never feel it, If I told you look the other way, you hurt me in the stomach, gonna be your choice. Ice for the guys who would never disappoint me. I might be gone before the weekend. Oh, whatever happens, love. Just like your mama told you, listen to your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 Jager en Henk-Jan Heuvelink, ook bedankt. Uh, Marieke Stoor vanavond uh, dus in Ede in Theatercultura... en uh, MariekeJager.nl voor meer speeldata. Straks in het uh, derde uur van op je nog veel meer muziek van uh, Neverone. Tip van Erik Corton, daarover later meer. Eerst nu uh, poëzie. Tel je zegeningen, koester het leven van alle dag... voor het overwoekerd raakt door tegenslagen en noodlot... Of zoiets, of zoiets, en ook een tegendeel. Enfin, valt maar, val maar eens een dichtbundel van 80 pagina's samen. Misschien moet je er helemaal niet aan beginnen. Gewoon melden dat de auteur naast je zit. Dat hij het Seed Branja heet. En dat hij met zijn bundel overwoekerd kans maakt op de Ida Gerhard Poëzieprijs. Die vrijdag wordt uitgereikt in Zutphen. Ja. Je hebt twee medekandidaten. Wie zijn het ook weer? Anne Vechter, hè? Anne Vechter en Henk van der Waal. Ja. Hoe dicht je je kansen toe? Ja, 33,3 procent. Ja, zij zijn natuurlijk al wat ouder. Hebben wat meer, nou niet meer geschreven, denk ik. Nou, iets meer. Uh, en uh, Anne Vechter was natuurlijk groot uh, favoriet bij de VSB Poesieprijs. Ja. En die won ze niet. Ja. En ik vind, ja, ik vind ze allebei heel goed. Dus ik acht mijn kans, uh, nou, zal ik zeggen... 25, 25 nou procent. ja, goed, niet zo we bescheiden. hebben alle tijd ook nog. Ik vind het een hele goede bundel. Maar ja. Uh, ja. We gaan het zien. Ja. Is dat overigens een adequate samenvatting, wat ik zei? Tel je zegeningen koester het leven van alle dag. Want de uh, gedichten van jou zijn komen over het algemeen... Heel erg vanuit je eigen omgeving. Ja, nou, dit, dit, dit is in deze bundel is het en heel veel alle dag en eigen omgeving en uh, het huwelijks uh, geluk, laten we maar zeggen. Maar er zit ook heel veel wereld in. Uh, heel veel dood, dat hoort natuurlijk ja, ook. Ja, ook dat, ja. En ook wel heel, ja, ik heel veel uh, dingen die ik op mijn reizen meemaak. Bijvoorbeeld naar uh, Zimbabwe, ja. Zuid-Afrika. Ja, ja. ja, want het ja, gaat ook al over Hector Pietersson uh, in Soweto. jongen ja. van, van, van, van hoe oud was hij? Die ja. was uh, zes, nee, negen, ik weet het niet precies. Ja. Die was niet ja. zo heel oud, maar die, uh, ja, er was een, een uh, vreedzaam protest in, uh, in Soweto. en die kinderen wilden in de jaren zeventig uh, eigenlijk niet Afrikaans uh, leren. Want mm -hmm. het was niet hun taal. En uh, toen ze dat protest begonnen... de politie wist er niks van. Ja. En die schrokken zich helemaal kapot. En die begonnen dan maar een beetje te schieten. En uh, je ziet op een hele bekende foto... zie je uh, een jongen met het lichaam van die Hector Peterson lopen. En daarnaast loopt de zus. Dus een soort uh, World Press foto. Echt een yeah. prijswinde foto. Yeah. En er is ook een museum voor hem opgericht. En mm -hmm. uh, daar zie je die foto. We kwamen daar binnen. We een hele verhaal gehoord van iemand die daar uh, uh, woonde. Ik raak weer geëmotioneerd. Uh, die had een, gaf ons een rondleiding. En die vertelde hoe hij... Als, hij, als het regende dat hij zijn matras uh, rechtop moest zetten... vanwege de, het, het lekken door die krotten uh, waar, hij, waar hij in woonde. Maar mm -hmm. we liepen dat museum binnen. En er stond een mevrouw te praten... en een, een van de mensen uh, die daar werkte in het museum. En we liepen verder en toen zei hij... dat was, dat was die zus, ah. die werkte daar. Ah. Nou, ik weet niet, dan raakt je in één keer... dat dat zo direct uh, ja. komt dat binnen. Ja. Ja. Ja. Ja. Als dat, als dat ging dan ook het gedicht van die bekende... Zuid-Afrikaanse dichterijs daar niet over. Dat zou Ingrid, Ingrid Jonke ze... ja. bedoel je? Ingrid Jonge? Ja, nou, dat zou heel goed kunnen. Ja. Die, ik, ik heb toen dat, toen dat ook wel gelezen. Toen kwam ze ook in dat huis... Ja. en toen, ja. toen is ze nog met die zuster gepraat ja. van, dat, ja. van dat jongetje. Ja. Ik heb, die, ik heb die, nou. die, die, die poëzie wel gelezen. Dat oh, was lang, lang geleden. Maar even om een idee te krijgen... wat voor een poëzie levert dat op in jouw geval? Kun je uit dat gedicht op pagina 41... heel Kijkt, een deeltje uh, dan misschien doen? Ik zal een deeltje doen. Uh, ik, ik ga wel kijken of ik een beetje kan editen. Hmm. Dat is een soort remix. In een klein Japans busje worden we rondgeleid... door de verschillende wijken van Soweto. Jabu, onze reisleider, legt uit hoe hij zijn matras rechtop zet... als de regen tussen de golfplaten doorkletterde. We <tus> maken foto's en rijden langs een school... waar jonge zwarte leerlingen in 1976 protesteren... tegen het onderwijs in het Afrikaans. Nou, Dan gaat het gewoon verder en het eindigt met de kindertelefoon. Ja. Yeah. <laughs> yeah. Die was het toen niet. Maar, maar, maar alles toch, toch uh, wel... Uh, bedoel, je, je realiseert je dan je eigen geluk ook, neem ik aan. Want ik, ik, wat ik zei, in het ja. dat het heel vaak gaat over tel je, tel je zegeningen. Ja. Het uitgangspunt blijft altijd toch je, je, je eigen wereld. Ja, tuurlijk. Het zijn uitstapjes, ja. maar... Ja, bedoel... Door... Ik, ik, ik geloof ook dat je kunt wel kritiek hebben alleen maar in een bundel... of als zeg maar heel geëngageerd schrijven, Maar dat kun je echt alleen maar doen, hoe kunstig je dat ook doet... als je ook een heel stuk van je eigen leven laat zien... en hoe Aha. je daar zeg maar, de balans tussen laat zien. Ja. Want, Want anders dat... zie je betrokkenheid zie je niet. Ja. Nee, maar dat, dat vind ik zo mooi dat jij af en toe dan... Ik, ik, ik doe maar een, een, een regel, hoor. Wat durven wij te verwachten van dit leven? Waar durven we op te hopen? Meer dan op een goede buurman en een goede vrouw... haar hart als een vesting en een te verdragen aantal tegenslagen. Ja. Dus, dus het moet allemaal te, net te behappen zijn. Ja, toch? en daarvoor zit een stuk uh, over een film. Uh, er waren toen twee van die films over de Tweede Wereldoorlog. Clint Eastwood uh, ma maakte die... Uh, eentje was het door, of door Japan gemaakt, geloof ik. Of, ja, die speelt ze dan af op dat eiland. Ja, uh, Iwo Ja, Iwo Jima. Ja, Iwo Jima ja, ja, en dat is echt. Uh, en dan zie je zo'n man liggen, zo'n Japanse soldaat, en die heeft dan uh, zo'n mijn heeft hij echt op zijn, volgens mij op zijn buik liggen. Hij weet al dat hij eraan gaat, maar hij ja. wil nog een paar meenemen. Ja, ja. En ja, dat zijn die dingen. Ik bedoel, daar, dat bedoel, je dat leven. Ja. Ja. En, en Er is ook een gedicht waar, waarin jij zelf, uh, of waarin je jezelf uh, opvoert als. het uh, gaat over het zet, Wat, wat ja. <laughs> dat vond ik zo opmerkelijk dat je, ja. want je, je schetst daar een, een beeld van iemand die. Uh, ja, die, jij, die jij dan niet bent of, niet, of wel bent, uh, gelukkig getrouwd, dat dan weer wel... Ja. maar nog nooit klaargekomen in Cambodja, Thailand... of op een van de Galapagos-eilanden. Ja, dat is heel waar. Ik ben ja. echt nog nooit klaargekomen op een van de Galapagos-eilanden. Nee, dat deel ik met hem. Die ja. wel. Ja, dat lijkt me best wel fijn, eigenlijk zo bij zo'n beeld. Maar, ja, uh, je ja. hebt alleen schildpadden. Ja. Ja. Ja. Maar, ja, je moet het zelf doen dan, ja. inderdaad. Ja. Ja. Ja, dus, maar uh, gaat het dan om dat je... De, de, Waar je allemaal niet geweest bent. Je relatief ergens stijf eigenlijk. Het gaat, dat gedicht dat heet uh, Warming Up van Quabbestein. En dat begint <laughs> met Seert Bruin. Juist ja, een man van de wereld. Hij declameert graag wijsheid. als Zwitserland, is wel duur. Als je daar Chinees gaat halen, ben je fortuin kwijt. Uh, het zijn, zijn ready-made. Het zijn allemaal stukjes die... Ik heb een of andere zoekopdracht gebruikt, uh, Google... en het aan elkaar geplakt en dan ook nog iets van mezelf erin uh, in, in ge, geplakt. Um, <lacht> maar er staat natuurlijk ontzettend veel in wat heel erg over mij gaat... en over mijn huwelijk en wat, ontzettend, wat heel dichtbij komt. En dit is echt wel ook bedoeld als uh, zo'n tegengewicht. Het blijft de... literatuur natuurlijk. Maar, maar zijn dit allemaal dingen die je gegoogeld hebt op de naam... Ziet Brian, ja? Of, uh... nee. Oh, Kijk, eigenlijk, met, uh, natuurlijk, uh, dit is even tussen ons dan... maar dit was eigenlijk ja. een gedicht... Dit was eigenlijk een gedicht geschreven voor de boekhandel Jood in uh, Amsterdam. Een hele mooie uh, antiquariaat. En uh, toen had ik dat geschreven en toen dacht ik... van ja, nou, kan ik dus nooit meer voorlezen. Toen dacht ik, ik ga één keer proberen voor de grappen en optreden... Om die, want elke keer waar nu het het bruinjaar staat, daar stond Jood... En uh, dat is met Jood met zijn thee trouwens. Mm -hmm. En uh, toen heb ik mijn naam er dus in gezet en toen dacht ik, ah, dat is veel beter eigenlijk. Dus, uh, en het was ook een succes bij het publiek. Dus nou ja, ja. want dat is ook belangrijk om je naam veel te laten vallen natuurlijk. Ja, ja, dat, is het, maar dat, dat, dat, dat zie je niet vaak in poesie. Kampert heeft wel eens gezegd dat de naam echte naam in Poëzie, dat hoort niet. Maar ik vind dat juist heel erg leuk. Ja. En dan vooral ook je eigen naam, want het is toch bezoekt nou, of niet? Nou, hier is het echt om, dat, om mezelf ook een beetje belachelijk te maken natuurlijk bij het uh, dat ik uh, mensen help, prodeo helpen... Uh, de begra begrafenisondernemers in New York... bij het verwijderen en verhandelen van organen... van pasgestorven leden uit de christelijke gemeenschap. <laughs> ja. Dat, uh, ach ja, dat is gewoon... Het moet kunnen. In de... Ik vind een bundel... moet niet alleen maar uh, heel serieus zijn. Uh. Nee, dus... Je moet ook ze nu al even flink... Uh... Ja, want er zijn ook serieuze stukken. Je had het over de dood bijvoorbeeld. De dood, vooral in het eerste deel, is heel erg aanwezig. Dan gaat het ook over ja. hoe, wat er met je lichaam gebeurt als je dood bent. Dat ja, is, er blijft we, uh, niet zo heel veel van ons over. Je wilt niet gecremeerd worden als je dat leest. Of ja. Dat, tenminste. Jij wilt niet gecremeerd worden? Ja, juist wel. Als je dat leest wel. Ja, dan blijft er ook nog wel iets van jou, Want dat moet ook wel helemaal vermaal, ja, geloof ik. Oké, okay, dus. nou ja. Is, <laughs> je, of dit niet echt een fijn gesprek gaat worden op nou, deze manier. dat is toch hartstikke interessant. ja. Ja, nee, maar je blijft dan uh, blijft er van je over, 3 kilo? Ja, de as van een volwassen persoon weegt niet veel meer dan 3 kilo, inclusief kist. nee <lacht> Nou, en dat is ook ongeveer hoe, hoeveel je weegt als je, ter, als je hier komt, hè? als je geboren wordt. Als je, dan ben je misschien wel een redelijk vette baby, maar uh, dat is toch hartstikke mooi. Dat er hetzelfde ja. van je overblijft als je, wanneer je uit de baarmoeder komt. Ja, dus de mensen recyclen zichzelf eigenlijk, dan komt het opnieuw. Uh, ja, ja, ja. Goed, uh, aanstaande vrijdag. Die, uh, de uitreiking van de Ida Gerhaak Poëzieprijs. Uh, nou ja, we, we duimen voor je. Dank je wel. Stel dat je hem uh, wint. Het uh, is een mooi lijstje, mensen die hem al gewonnen hebben. Ja, Deze, Kees het gek. hart, Anneke Brassen. En, en er is ook een keer dan, Bolkestein is een keer weggelopen uit de jury. Dat heb ik dan weer niet meegemaakt. Dat vind ik wel heel jammer. <laughs> nou, als, je hem, als je hem niet wint... Ja. dan geef ik je de anekdote van Charlie Chaplin mee. Die ja. deed een keer mee aan een... Charlie Chaplin, imitatiewedstrijd. Ja. En kort. hij werd tweede. Nee, nee, nee, hij werd gewoon vijf of zo. Nou, ik ben al als Joop nee, Zoetermelk nee. van de poëzie genoemd... Nee, door uh, de Wolfsen uh, van Utrecht. <laughs> dus uh, nou, die wordt binnenkort de Zoetermelk van de PvdA, denk ik. Maar, Daarom. Dus, uh, <laughs> dat is uh, een eer. Oh, Zoetemelk redde het ooit. Veel succes vrijdag. Dankjewel. Zet bruin. Ja. En die, de, de bundel uh, Over Woekert is, is uitgegeven door Cossé. Straks na het uh, journaal van drie uur: uh, Ere Korton over Kortonville. Uh, Corton, en Jeroen Bergvens over de prachtige film die hij maakt over Paradiso. Tot zo. Opium. Avril.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 Vanavond in Opium, de uitslag van de Opium-verhalenwedstrijd. gaan 2000 inzendingen vanuit de hele wereld. De jury met Aafbrand Kostius, Arthur Jappin en Nelke Noordervliet beslist. Wie schrijft dit jaar het beste korte verhaal en komt in de Volkskrant. Opium, vanavond, half elf bij de Avro, Nederland 2.